De stadsteelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart, met Marcouche, wordt toch de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in de nieuwe stadsteel Amsterdam-West. Het bestuur van de partij wilde eigenlijk een wethouder uit Osdorp kiezen als lijsttrekker, terwijl de kandidatencommissie Marcouche had voorgedragen. Dat leidde tot een conflict in het bestuur van de Amsterdamse PvdA. Na overleg op het stadhuis van Amsterdam, onder leiding van wethouder Ascher, is nu besloten dat Marcouche de kar toch gaat trekken. Marcouche is bij een deel van de PvdA-achterban omstreden, omdat hij te uitgesproken zou zijn, zo vindt hij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 Tegen de 64-jarige vrouw uit Dorp, die haar man en dochter heeft gedood met een bijl, is 11 jaar cel geëist. De rechtszaak trekt veel belangstelling omdat de vrouw mogelijk onder invloed was van antidepressiva. Het middel xeroxat is volgens sommige deskundigen gevaarlijk voor patiënten. Ze zouden er volledig van kunnen doorslaan. Het weer bewolkt en vooral in het noorden van tijd tot tijd regen. De komende dagen vormt te weinig. De maximumtemperatuur blijft een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Oh Them. See, You could act real tough if you wanna you could say you're turn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me. When you started to ignore me, can you see a single tear? It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 In de winterse kou, maar het aller allerliefste wil ik jou. Ik ga naar Sinterklaas. My sight on Monday And I got myself undressed I am ready for the altar But I do agree there's times When a my shirt sure can be a friend of mine Well I keep on thinking about you Sister Golden, her surprise And I just can't I've been one more corresponding, I've been too, too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind, will you meet I'm um, the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. Well, I'm gonna stop the stuff of music right now.